2 uur. het NOS Journaal, Gert Kluk. De PvdA is teleurgesteld dat ze niet is uitgenodigd... voor verder overleg over de bezuinigingen. Minister De Jager praat nu met de regeringspartijen... en D66 GroenLinks en de ChristenUnie om een uitweg te vinden uit de impasse. De Jager zei dat hij praat met partijen met wie het mogelijk is om afspraken te maken... De PvdA-leider Samson zei dat hij best mee had willen overleggen... maar dat hij niet is uitgenodigd. Volgens hem was er genoeg basis om verder te praten. Hij zei wel dat de koopkracht van mensen met een klein salaris... de werkgelegenheid en de economische groei heel belangrijk zijn. Als je dat in evenwicht kan doen met een begrotingsherstel... dan gaan wij verder, dan zijn wij bereid om verder te zoeken... nog verder dan we zelf wilden gaan tot nu toe... om tot die oplossing te komen. Dat is een belangrijke beweging... En ik had eigenlijk gedacht dat dat zou leiden tot een uitnodiging. Nou ja, als die niet komt, dan, blijkt, dan zijn er kennelijk andere plannen, dat mag. Het Kamerdebat van vanmiddag, dat oorspronkelijk om drie uur zou worden gehouden, is al een paar keer uitgesteld. Nu is afgesproken dat het zes uur wordt. De ontwikkelingen in Den Haag zijn ook te volgen via het liveblog op nos.nl. Oud-president Charles Taylor van Liberia is schuldig aan moord, verkrachting, vreedheden, het houden van seksslaven en het ronselen van kindsoldaten. Dat heeft het speciale hof voor Sierra Leone bekendgemaakt in Den Haag. Het hof maakt op 30 mei bekend welke straf Taylor krijgt. Hij staat terecht wegens zijn betrokkenheid bij de burgeroorlog... in de jaren negentig in Sierra Leone, het buurland van Liberia. De rechters achten bewezen dat Taylor de rebellen in Sierra Leone... wapens heeft geleverd waarvoor hij zich onder andere liet betalen met diamanten. Bij de burgeroorlog zijn naar schatting 50.000 mensen omgekomen. Het omstreden gedicht Foute Keuze wordt toch niet voorgedragen bij de doodherdenking op de Dam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 Mei besloten. Het comité zegt dat de herdenking van te grote waarde en betekenis is om te laten overschaduwen door een discussie over het gedicht van een 15-jarige scholier. wiens autoom bij de SS zat. Vandaag dreigt het Nederlands Auschwitz-comité met een boycott van de doodherdenking op de Dam. Met het gedicht laat de jongen volgens het comité 4 en 5 Mei zien hoe de oorlog generaties lang doorwerkt en hoe er binnen één gezin goede en foute keuzes zijn gemaakt. Maar het Auschwitz-comité zegt dat de autoom van de jongen... er zelf voor heeft gekozen om bij de SS te gaan. Het weer op steeds meer plaatsen buien, met kans op windstoten... en plaatselijk ook onweer en hagel. Het is 15 tot 17 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staat file bij Amsterdam op de Ring A10... vanaf het niet meer naar het Koenplein... Staat 6 kilometer, het heeft te maken met een ongeluk. Bij de Koentunnel is in beide richtingen nu tegenverkeer ingesteld. Beide rijstroken rijden door dezelfde tunnelbuis. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen Knoop met Rijnsweerd en de afrit ten Dolder 4 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke... Van harte welkom bij Dit is de Dag. Ik post op Facebook met mijn vrienden. Zit alleen nog op WhatsApp. Ik twitter, hashtag onzin. Al die crap moet op het web, maar mama. Ik bel alleen nog maar met jou. Ja, Stef Bos, de gast. Een van jouw bekende liedjes wordt hier uh, zomaar uh, op een andere manier gebruikt. Was je het daarmee eens? Ik wist er niks van. Ik, hoor het, <lacht> ik heb het pas vorige week gehoord. En ik ben er eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, niet zo gelukkig mee. Nee, omdat mensen denken dat ik het zing. Ah, en ja. ik heb mij altijd verre gehouden van elke commerciële uh, toestand. Ik heb nooit een snabbel gedaan, geloof het of niet. En ook Ik niet. heb mij altijd tot theaters gehouden. Ja, omdat ik vind dat je... Uh, ik heb dat liedje wel geschreven vanuit mijn hart. En het is niet de bedoeling. Ik heb daar nooit enige uh, commerciële uh, toestand mee uitgehaald. En de, schijnbaar is het wel gevraagd bij de uitgeverij... Hm. Maar uh, hier is het laatste woord nog niet over gezegd nee, wat mij betreft. Dat merken we, dat merken we. Goed, straks gaan we het gewoon over je vader hebben. Ja. Van het meisje van kool groeide ze uit tot de machtigste vrouw ter wereld. Hoe kreeg Angela Merkel dat voor elkaar? Daar gaan we over praten met Margriet Brandsma, oud correspondent in Duitsland. Goedemiddag, hartelijk welkom. Dank je. Je schreef een boek over Merkel dat komend weekend verschijnt. Uh, heb je haar kunnen spreken voor het boek? Nee, wel geprobeerd. Uiteraard een aantal keren. Ik had er van tevoren al wel rekening mee gehouden dat het niet zou lukken... Um... Het was in de periode dat de crisis even op het hoogtepunt was. Dus Merkel had heel andere dingen aan het hoofd. En bovendien is Merkel niet iemand die erg toegankelijk is voor buitenlandse journalisten. Dus ik heb het uiteraard een aantal keren geprobeerd. Het is ook een aantal keren heel beleefd geweigerd. En wat zou de belangrijkste vraag zijn die aan haar zou willen stellen? Waarom ze de wetenschap heeft verruild voor de politiek. Want dat is namelijk precies datgene waar Merkel voortdurend andere antwoorden op geeft. Het werk van installatiekunstenaar Bernoud Smilde hangt sinds deze week... naast dat van Damien Heurst in de fameuze Londense galerie van Saatchi. Bernoud, je was uh, tot gisteren in Londen... en je bent uh, ook even naar de tentoonstelling van Heurst gaan kijken... in de Tate Modern. Mooi, klopt. Mooie ja. tentoonstelling. Goedemiddag. Ja, dat klopt. Uh, de tentoonstelling, ja. Uh, nou Ik vond de tentoonstelling niet heel erg uh, goed... maar het was wel <laughs> fantastisch om te zien... Uh, al het werk wat hij heeft gedaan bij elkaar een keer. En het feit dat jij nu naast hem hangt? Dat is daar nee, een... het, nee, ik hang niet naast hem. Oh. Hij zit onder andere ook in de collectie. Deze tentoonstelling is uh, helemaal gericht op de, de fototentoonstelling... Foto die nu uh, gepresenteerd wordt. Over jouw werk zo meer. En vanaf half drie is ook SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij bij ons te gast. Met hem blikken we terug op de schaduwgedoogrol... die zijn partij anderhalf jaar heeft vervuld. En we blikken vooruit op het kamer, Kamerdebat uh, later vanmiddag. En de dichter is vandaag Frits Kriens. Tegen drie hoort u zijn gedicht. En als u een vraag of een opmerking heeft, ga dan naar de website. Uh, dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driften. Vroeger was jij driftig, Maar we hebben onze rust gevonden. En ja, Sterk dit is het lied waar jij uh, 22 jaar geleden furoren meemaakte over je vader. Hmm. Nu heb je samen met je vader een boek gemaakt. Hmm. Door de ogen van mijn vader heet het. En er staan ontroerende foto's in. Beschrijf, Dat... Wat zijn het voor foto's? Het zijn foto's die hij uh, genomen heeft... met een oude rolliflex camera uh, uit 1959. Dat heb ik onderzocht. Uh, mijn vader was een fotograaf... Uh, die het familieleven vastlegde. Maar ook waar we naartoe gingen. Katwijk aan zee, of uh, een reis in Zwitserland. En je ziet in de eerste... Hij heeft twintig jaar, denk ik, foto's meegenomen tot de dood van mijn moeder. En ik heb me achteraf gerealiseerd dat dat het moment was dat hij... voor hem was het niet meer de moeite waard om daarna de werkelijkheid vast te leggen. Hij is iemand die... Hij leeft nog steeds, wordt negentig dit jaar. Dat was ook een beetje voor mij het, het idee van... ik wil iets met hem doen nog, ik wil nog iets met hem maken. Zo. Nu het nog kan. Ja, maar uh, hij heeft die foto's en dat is bijna een romantisch gegeven uh, genomen... tot mijn moeder overleed. Daarna heeft hij nog een fantastisch leven gehad, nu nog steeds. Het gaat mm. hartstikke goed met hem. Maar de werkelijkheid uh, uh, hoefde niet meer vastgelegd te worden. En ik vroeg het aan hem deze week. En toen zegt hij, ja jongen... Hij zegt, kijk, het grootste deel, deel van, mijn, uh, van mijn leven was dat met, uh, met jouw moeder... en ons gezinsleven en om jullie op pad te helpen in een, uh, in een volgend leven. En, uh, en toen zei hij, daarna had ik niet meer de behoefte om het vast te leggen... want je moeder was er niet meer bij. Nee. Nee. het zijn hele mooie foto's. Hij kon wel fotograferen, hè? Hij had heeft wel oog voor compositie. Ja, nou, daarom heb ik, uh, uh, uh, daarom heb ik het toe besloten, want ik had, weet je, ik had altijd het idee bij die foto's vroeger toen ik klein was dat het voor, voor familieavonden was om elkaar eens flink uit te lachen, <laughs> weet je? Want dan zag je dat, je dat je, hoe stond. je twintig jaar geleden eruit zag en wij komen uit een zeer, uh, mijn moeder was zeer humoristisch, iemand met veel levenslust. Dus de wet, mijn vader is een hele mooie ernstige man. En uh, dus keurig, hij werd er vaak Het het pak ook altijd, hè? En hoed. Heel mooi in het pak, maar hij werd er dikwijls tussengenomen. Zeker als wij die foto's zagen op die diaavonden Dus ik had daar een, in mijn hoofd bij, dat is een soort familie gedoe En een paar jaar geleden. Uh, toen uh, mijn schoonbroer, ook een van de staaien trouwens, want ik moest eraan oh. denken, familie volgens mij van. <laughs> zwagen, zegt men in Nederland, dus, maar na, dat geeft niet. Uh, uh, mijn zwager. Schoonbroer, zei je. Oh, dat is Afrikaans. Mijn vrouw Kijk is Afrikaans, dus dat komt nu van allerlei. Mijn zwager. Wij snappen het wel, hoor. Zeg. Ja. Dus mijn zwager die, die had die dingen ingescand voor mijn pa. Uh, omdat hij uh, naar een bejaardenhuis toeging. Daar koos hij zelf voor, om, om, een soort, om dat uh, vast te leggen. En toen zag jij ze weer? Toen zag ik ze terug. En ik denk, maar dit is, zijn geen familiekiekjes, dit zijn tijdsbeelden. En ik vond sommige foto's vond ik heel mooi. En helemaal niet, ik ben niet zo narcistisch ingesteld op ons eigen gezin of zoiets. Ik zag opeens prachtige beelden en ik dacht... Ik was met een serie bezig die ik al vijf jaar maak. met beeldend kunstenaars. Waarbij ik schrijf en iemand anders schildert of fotografeert of wat dan ook. En ik denk, dat moet ik doen. Mijn ja. pa wordt negentig. Hij is de beeldend kunstenaar voor het uh, voor de volgende boek. En zo is het ontstaan. Met jouw teksten ernaast. Ja. Ja. Als je graag nog een keer met je vader wilde doen. heb je wel lang gewacht? Misschien bewust. Omdat toen, toen dat liedje Papa aan het werd. hadden wij alle twee zoiets. Mijn pa die zei ook: Weet je, van het is niet kies dat ik maar op enige manier in de publiciteit kom. Weet je? Want het nummer gaat over vaders, het gaat niet alleen over mij. En ik heb een hele principiële vader. Want dat zou een en... soort profiteren van zijn dan? Ja, en wij zijn grootgebracht dat je uh, ja, integer moet zien te blijven. Okay. En dat lukt niet altijd misschien, maar over de hele linie wel, ja. Nou, 22 jaar later heeft je vader wel toegestemd... Uh, in een kort interviewtje met hem. Ja. Uh, laten we even luisteren wat, uh, wat hij besprak met verslaggever Peter Siebe. Nou, ik merkte dus toen hij op de middelbare school was... kwam hij ook in moeilijkheden met, met de kerk in Venendaal. Want hij ging regelmatig naar Nou, Daar kwam hij een paar keer voor, voor niets. En toen heeft hij gezegd, kom hij zondag een keer in de kerk. Geeft hij mij het salmboek, dat zie ik nog gebeuren. Ik kom niet meer in de kerk, pa zei hij toen. Dat, dat vond ik jammer. Maar er is geen, uh, geen oneenigheid over geweest. Nee, helemaal niet. Ik bleef gewoon mijzelf. En hij bleef ook zichzelf. En hij... hij, hij uh, toen zijn moeder gestorven werd, weet ik nog dat mijn dochter tegen hem zei... Uh, meezingen Stef. O Jezus, hoe vertrouwd en goed. klinkt mij uw naam in het oor. En dan werd ze mee de kerkarts dragen. En dan stong hij mee. Het feit dat uw zoon, Stef, zijn eigen weg heeft gegaan. Wat hebt u daarvan geleerd? Ik ben veel ruimer geworden in mijn opvoeding. Ik kijk over die muren heen. Ik, ik, vind, ik wil niet iemand verplichten. Gods wegen gaan wat anders dan mijn wegen. Om dat contact goed te houden door de jaren heen. Hebt u daar zelf ook bepaalde stappen voor moeten zetten? De discontract de, heb ik goed gehouden... door mijn oordeel te matigen. Niet meer te oordelen over een ander... en ook niet te oordelen over zijn, zijn leven. Dan kwam mijn vrouw bij me en dan zei ze... Stef, die heeft dat of dat. Denk erom dat je niet te fel tegen hem bent, hoor. Dat, die, die uitdrukking kreeg ik dan van mijn vrouw. Die was, die was wijzer dan ik vaak. Ja. Dus je mocht niet te fel doen? Nee, nee absoluut niet. Maar, was dat wel een beetje uw karakter? Nou, ik kon, dat zingt hij ook in dat lied, ik kon wat driftig worden. Ik heb kort aangebonden. Maar dan zei ik s'avonds wel, ik heb het niet goed gedaan. Ook wel tegen Stef? Dat weet ik niet meer. Hij heeft wel een keer, mijn, mijn, hij een keer zo kwaad op mij geweest... dat hij er zelfs over van mijn drama had gehoord heeft. Hebben de laatste jaren, met he, dat ditje, papa, en het gaat over u... heeft dat daar nog iets aan gedaan, aan die band die u met elkaar hebt? Die is steviger geworden, vooral omdat hij nu ook een vrouw ontmoet heeft. En, en een gezin heeft. Net zoals het liedje toen, dat werd gedacht toen hij dat liedje uitgaf, Dan vonden ze de mensen wel zielig voor mij. Ik heb dat nooit zielig gevonden. Het was het leven. Maar waarom vonden de mensen u dan zielig? Omdat hij zo zei van, uh, een, en, ik, hij is een andere weg gegaan dan u wilde. Maar dat, dat, dat, dat gaan heeft veel meer wegen anders dan ik wil. Is er de, de laatste paar jaren en ook nu een beweging dat je toch nog steeds dichter bij elkaar komt? Ja, dat zou ik u vertellen. Hij kwam hierbij met zijn zoontje. En met zijn vrouw. Dat was natuurlijk een hele belevenis dat hij een zoon gekregen had. En toen zei hij, papa, ik, uh, hij was niet gedoopt, maar u, wij zijn gedoopt. En ik wil graag dat u een vaderlijke zegen meegeeft aan Kolja. Zijn zoon heet Kolja. En dat heb ik gedaan. Ik heb een stukje uit de Bijbel gelezen. Ik denk van Psalm 121, de Heer zal met je zijn. En de Heer zal je geleiden. En ik heb de hand op zijn hoofd gelegd. En dat is een zegen, die heb ik hem meegegeven. En dat, uh, dat vond ik geweldig, dat hij mij dat vroeg. In dat liedje, Papa, zingt Stef. Ja, wij zien elkaar niet terug straks. Ja. Want u gaat naar de hemel en voor mij ligt dat anders. Ja. Meneer Bos, u bent aan de avond van uw leven. Hoe ziet u dat? Ja, dat zou voor mij een verrassing zijn. Dat, dat komt goed, zou mijn vader zeggen. Het komt allemaal goed, jongen, zei hij dan. Misschien zingt Stef daar ook. Misschien wel, ja. ja misschien. En, en, en met de muziek van Bach. Ik weet het niet, maar ik hoop het wel. Ja, ja, ja. Stel Je vader. Ja, prachtig. <laughs> Mooi om te horen? Ja, ik vind het ontroerend. Het is iemand die uh, staat voor wat hij staat. En uh, dat soort manier van geloven, daar heb ik iets mee, ja. Het gaat niet, alleen om, het, gaat niet om religie of over uh, dogmatiek. Dat gaat over voorbij jezelf denken. Want eigenlijk, wat hij zegt aan het eind... En dat heb ik zelf ook. Ik zie mezelf veel meer als een agnost. Dat ik het niet moet weten. Ik moet niet weten of er boven ons iets is. Als er iets is, dan wijst zich dat wel uit. Wat ik wel moet proberen te doen... is te leven op een manier... waarbij je respect hebt voor andere mensen. En vandaar dat dit boek ook voor mij... een, uh, terwijl ik het aan het maken was... met mijn vader samen... Um, vond ik het ook een, uh, een zalig ding om het in deze tijd te doen... waarbij ik soms voel dat dat niet meer aanwezig is, van nature. Dat schrijf je ook hè? in je teksten uh, naast die foto's. Ja. Klinkt ook wel iets door van, van je kritiek op de samenleving zoals die nu is. Ja, kritiek, weet je, mijn moeder stierf echt... Uh, en op haar laatste uh, momenten zei ze, alles komt goed. Dus ik kom uit een heel en zegt je positief ook, en optimistisch uh, gezin... Maar je moet wel de werkelijkheid durven zien. Ook, ook de situatie in Nederland, weet je, dat ik voel dat er veel te weinig visie ontwikkeld wordt, bijvoorbeeld in de politiek, over de toekomst van dit land. En veel te weinig gekeken wordt uh, naar het, het korte termijn gedoe, boekhouding bijhouden. Terwijl ik begin de volgende voorstelling, dat heb ik al besloten, met als basisvertrekpunt pessimisme. Ik denk dat dat een uitspraak is van, uh, van jouw collega. Uh, van lang geleden, een uh, journalist die veel in Afrika zat. Pessimisme is het kijken naar de werkelijkheid op een te korte termijn. Dat vind ik zo mooi. Mm. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat mijn moeder op de sterfbed zei. Alles komt goed, ja. jongen. Het wiel draait. En, en als je, je moet daarvoor wel lang genoeg uh, uh, op een lange termijn kijken. En vooral, dat leerde ik thuis, voorbij jezelf voorbij je eigen leven, niet te veel op jezelf gefocust zijn zomaar. Denken in een samenleving of in een gemeenschap. Jouw vader die komt natuurlijk wel uit een achtergrond... waarin dat ruimdenkende helemaal niet vanzelfsprekend was. En ja toch nee, toch... Hij is, wij, wij komen echt uit een gereformeerd gezin. En ik verdedig dat in dat boek op een gegeven moment ook. Om, in die mannenbroeders, dat waren eigenwijze donders. Hè, de Maarten Schakels, de vroeger politicus, aantjes... Uh, maar wel mensen met een politiek standpunt. Den Uil was ook zo'n figuur mm -hmm. eigenlijk. Kwam ook uit die. Ook uh, zeer gereformeerd eigenlijk. Hè? Ook uit zo'n gereformeerd nest. En uh, dat is daar is later heel veel op afgegeven. Ik heb het zelf ook een beetje gehad, omdat dat mensen waren die soms te. Te, te eigenzinnig waren en uh, soms ook te weinig naar anderen luisterden. Zette jij je daar in je puberteit ook erg tegen af tegen je vader dan ook? Een beetje wel, want ik, ik begreep niet waarom hij uh, uh, AR stemde, bij wijze van spreken. Dat en zeker niet waarom die CDA stemde, want dat ik vond de AR vond ik nog een partij die te doen was. Daar zaten nog linkse <laughs> ideeën in, Weet je, daar, daar associeerde ik mij mee, maar het CDA, men van acht, joh, dat vond ik zo'n conservatief gedoe. Maar ik, ik vond het geweldig dat hij zoiets had van... Dat is, mijn, dat is mijn idee, jongen. En vertel mij jouw idee. En die ruimte voor die discussie, die was er dus ook? Altijd, ja. ja. Maar die overhemden dan, die het raam uitgingen? Nou, toen was ik een jaar of vijf, zes. Oh. En, uh, toen, ik was driftig, denk ik. En ik kreeg mijn zin niet of zoiets. Of ik had muziek boven bij ons op de kamer te hard gezet. En dan trok hij de stoppen eruit. Weet je Dan was ik Genesis oh, okay. aan het draaien. En dan, en we op hadden je een wist, winkel, Ja, we hadden een winkel beneden. Dus ik begrijp achteraf. Ja, dan kregen we best hele zware bars. En, no, no, no, no, no, no. en we hadden een juwelierswinkel met stijl. Weet je? Dus dan, hop, dan ging die stop eruit. En dan kregen we wel eens een keer zo'n een, een korte uh, uh, drift. Uh, drift conflict polen, met elkaar ja. en dan heb ik eens een keer inderdaad als een overhemd uit het raam geflikkerd. de winkelstraat in, bij ons in Veenendaal. <laughs> Jij De beelden, als ik, als ik dat boek doorblader, dan, dan, dan is het een soort, soort ja, jeugdsentiment, ook voor mij. Ik denk dat we ook dezelfde mm. leeftijd hebben. Naar een verloren wereld in feite ook. Hè? Of uh, is er nog iets van ja, over? Ja, dan, dan komt mijn moeder toch naar boven. Die wereld is er nog steeds. En daarom heb ik dat boek ook gemaakt. Ik ben absoluut niet nostalgisch. Uh, ik heb een, een zoontje van twee, dus ik kijk naar de toekomst. Maar ik vind wel, als je weet waar je heen gaat... ook in je eigen leven, moet je weten waar je vandaan komt. En dit is voor een deel waar wij in Nederland vandaan komen. En ik vind dat mijn vader dat in foto's nog beter heeft vastgelegd... dan ik in woorden kon doen, ja, eigenlijk. Ja, een, een, een, een kleine wereld met goed geklede mensen... vakantie in Nederland, vakantie ja. in eigen land... vrolijke kinderen op het strand, blonde koppies. Ja, ja het ziet allemaal heel mooi en vertrouwd uit. En liefde. Ik ja? ja, bedoel, dat woord valt tegenwoordig nog heel weinig. Uh, met liefde grootgebracht worden en uh, met respect naar andere mensen kijken. Ik kom uit een dorp waar, waar de eerste gastarbeiders kwamen. Nou, hoe nee, zie je dat? foto's, van. die liefde? Uh, dat moet je voelen, Thijs. Oh, sorry. Kijk, bijvoorbeeld die wat je nu ziet, hè, ja, die staat, foto. We zien hem, Lees een eens aantal voor wat ernaast staat. Er staat, na, staat naast, daar waar God geen naam heeft, staat de oorlog met lege handen. En die man die daarnaast staat... vindt een hele mooie foto voor man de op, op, een boot, op de radio. Ja. Uh, is een man met een prachtige witte kuif een bril op. Met een, uh, die kijkt met een glimlach de wereld in. Uh, die, die betoverend is. Dat is dominee Overduin. En uh, dominee Overduin... Uh, die had uh, zijn tijd gespendeerd... in de Tweede Wereldoorlog in Dachau. Oh. Als iemand dan met zo'n lachte wereld in kan kijken... Weet je, dat, dat noem ik de constructiviteit van die tijd. Bezieling... Wat een Van den Uil ook had. Dikwijls hadden die mensen, omdat ze de oorlog hadden meegemaakt. een enorme idee over hoe ze de toekomst zagen. En, uh, en dat is er nog steeds in Nederland. Je blijft uh, een optimist. Ja. Nee, je bent niet nostalgisch. Dat vind ik toch raar. Je bent ook nostalgisch. Ik zeg wel Ik ben even. ook nostalgisch, maar het is niet ontstaan uit nostalgie. Ik zag die beelden en opeens. Zag ik, weet je, als je vier kleine mannetjes in de branding bij elkaar zet... in Katwijk aan Zee, kinderen van twee, drie jaar... die zo met een, met een blik de wereld in kijken van... yes, wij gaan, wij gaan naar de toekomst toe. En je zet daarnaast een paar zinnen als... Uh, machthebbers zouden gekozen moeten worden... om het vermogen om macht af te staan. Dat, dat werkt geweldig dynamisch. Ja. Ik moet het maar aan de kunstenaar denk ik naast mij vragen. Ik hou van dynamiek in kunst, weet je. Dus ook in muziek. Uh, als, je, als je zware thema's gaat bezingen, moet je licht denken. Als je, uh, en, en dit boek, ik vond het heel mooi om het nu naast het vroeger te zetten. De foto's, er staan een aantal van de foto's op de website, zeg ik even voor de luisteraars. Ja. .nu. Straks praten we met SGP-leider Kees van der Staaij over de belangrijke rol... die zijn partij de afgelopen anderhalf jaar heeft gespeeld in de Haagse politiek. Maar eerst aandacht voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Want, Margriet Brandsma, je hebt een boek over haar geschreven... en je noemt haar de machtigste vrouw ter wereld. Dat is wel onomstreden, denk ik, hè? Ja, dat denk ik dat echt wel zo mag, mag noemen. Misschien mevrouw moment. Obama, maar dat weten we niet. Nou ja, volgens Forbes in ieder geval niet, hè. Want uh, dat tijdschrift roept dus dat... elk jaar de machtigste vrouw ter wereld uit. En nu geloof ik voor de vierde of de vijfde keer was dat weer Merkel. En ik denk dat dat wel terecht is. Ja. Straalt nu... ze, ze dat uit? Nee, Merkel straalt natuurlijk sowieso niet heel veel gezag. En, uh, ik er wel nee, niks uit nou, je zeggen. Nee, dat, dat, dat vind ik nou ook. Dat, dat, dat, daar doe ik haar mee tekort, vind ik. Maar nee, en het is ook niet een titel die ze zoekt. Merkel die is niet heel erg uh, ontvankelijk voor, voor grote predikaten. Of, uh, maar kijk, ze is ook weer mens genoeg. Uh, uh, uh, het streelt er wel. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ik dus ja. zal het nooit hardop zeggen, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat dat zo is. De titel van het boek is 'Het Mirakel', Merkel. Ja. Waarom is het een mirakel? Ja. Ja, ik vind het heel knap dat je op je 35ste een totaal nieuw leven begint. Dat heeft Merkel dus gedaan. Hè. Zij was 35 toen de muur viel. Zij was wetenschapper, had, uh, was natuurkundige. Ze was goed in dat vak, maar, maar niet briljant. briljant hè? Nee, ja, dat, nee, dat minst... bestaat toch altijd wel, hè? dat ze heel goed was. in. Nou ja, maar kijk, voor, voor Merkel ben je briljant, of, uh, uh, briljant als je in aanmerking komt voor een Nobelprijs. Oh ja, en alles daaronder, dat telt <lacht> Alles niet. daaronder is goed. Maar uh, ja. kijk, dat, is, dat heeft ze ook van zichzelf gezegd. Hm. Ik was goed, maar ik kwam niet in aanmerking voor een Nobelprijs. <lacht> nou, en een haar beetje haar man is wel, hè? Haar man wordt, is scheikundige, die wordt wel uh, regelmatig genoemd als iemand die die prijs een keer zou kunnen krijgen. Ja. Maar ja, goed, ze was dus 35. Die muur viel. Zoals zoveel uh, uh, oost duitsers in die periode... raakten ze politiek geïnteresseerd. Hè, want opeens kon dat. er kwamen ook allerhande nieuwe politieke partijtjes en zo. En zij ging dus door in die politiek. Ze was 35, begon een totaal nieuw leven. En haalt dan wel het allerhoogste. Ja. Ik vind dat wel... Uh, ja, dat verdient wel het, het woord mirakel. Omdat het vanaf nul begonnen is. Ja, het is van, vanaf nul. En ook, ja, bedenk wel toen die muur viel en de, de mensen uit de DDR. En dat gold ook voor Merkel. En Natuurlijk hadden ze wel een bepaald beeld van het westen, van de democratie. Gold ook voor Merkel, maar dat was een totaal geromantiseerd beeld. Ze kwamen opeens in een samenleving waar, die, waarin alles nieuw was. Ja. Merkel werd vrij snel minister. Hè. dat 91 kreeg ze al haar eerste ministerspost... Ze wist niet eens hoe het ministerie werkt. Ze, ze wist dan... niet hoe een creditcard werkt. Is, is, is, niks. Is, ze, is ze zo slim dat ze zich dat heel snel eigen heeft gemaakt? Wat, wat, wat heeft ze ja, in Merkel, zich? Merkel is slim. Merkel is uh, enorm, uh, legt steeds de lat uh, iets hoger voor zichzelf. En het, elke keer als zij ziet van hé, hey, dat kan ik. Dan, dan weet je bijna zeker bij Merkel dat ze alweer een volgend doel formuleert. Hmm. En zo doen. Volgens mij is dat ook de reden. Ik zei zojuist, als je Merkel vraagt. want ik, ik heb haar niet persoonlijk gesproken, maar wat ik ook al zei, daar had ik wel rekening mee gehouden. Dus ik had wel een lijstje vragen gemaakt. Zo van, als ik er toch tegenover haar zit... dan ga ik dat en dat en dat vragen. Nou, na de tweede keer nee, dacht ik, dit gaat niet lukken. Maar ik wil wel antwoord hebben op al die vragen... die op dat lijstje staan. Dus dat heb ik gedaan... Uh, weten te achterhalen via eerdere interviews die ze gegeven heeft. Uh, uh, uh, Duitse biografen niet te vergeten. Mensen uit haar omgeving. Dus overal kreeg ik wel een antwoord op. Behalve dus op die vraag waarom ben je in de politiek gegaan. Dan zegt ze de ene keer. Nou we zaten aan de keukentafel mijn man en ik. En uh, waren het erover eens dat in het nieuwe herenigde Duitsland. Uh, wel eens nieuwe gezichten moesten komen in de politiek. Ja. Weet je wel. Totale, geen, geen ideologische bevlogenheid ook of zo? <laughs> ze zegt ook wel eens ja. Uh, ik heb me altijd voorgenomen, ook al in de DDR... dat als ik eenmaal in een democratie zou leven... dan wilde ik politiek actief worden. Maar dan zegt ze daarna net zo makkelijk van... ja, maar ik ging er vanuit ik tot mijn zestigste niet in een democratie zou leven. Volgens mij is ze puur en alleen de politiek ingegaan... omdat ze daar die kans zag, wat ze in de wetenschap uiteindelijk niet haalde... steeds een stapje hoger... En de, beste worden. en de beste worden. Maar dat is dus een soort carrièreperspectief ja, uiteindelijk geweest. Ja, hoewel ze heel duidelijk zegt, en dat, dat, dat geloof ik ook wel... dat ze niets van tevoren heeft gepland. Maar Merkel is echt iemand, en dat verklaart ook waarom ze zo ver gekomen is... met een ongelooflijke politieke antenne. Zij herkent de kansen van het moment altijd net iets eerder dan een ander. Mm -hmm. En dan heeft ze ook lef om toe te slaan. Maar dat is een soort natuurtalent al, ja, dat want dat is... heeft ze niet van huis uit meegekregen. Nee, dat heeft, dat heeft ze ontwikkeld in, de, in die periode van de val van de muur. Hè. Toen is ze zoals ik al zei, politiek actief geworden. Eerst als partijvoorlichter bij het partijtje waar ze uh, lid van werd. Dat deed ze zo goed dat ze gevraagd werd als plaatsvervangend uh, woordvoerder... van de regering de Maggiëre. Dat was de eerste en de enige democratisch gekozen overgangsregering... eigenlijk van de DDR. En toen ging Merkel overal mee naartoe. Naar Moskou, waar over de hereniging van Duitsland gesproken werd. Naar Washington, naar Parijs. Ze zat overal bij. En vervolgens moest ze dan, wat er besproken was, weer... Ja, eigenlijk verkopen aan de, aan de journalisten. En ik denk dat Merkel toen al gezien heeft: dit is leuk. En, en dat ik, kan ik ook. Ja. En is ze misschien ook, want dat heb ik me ook al eens afgevraagd in de tijd dat Kool nog aan het roer stond. Hebben mensen haar ook niet gewoon onderschat? En dat ze daardoor altijd. zover. Dat iedereen elke dag achter dat vrouwtje. Altijd. En, dat, en dat, is, uiteindelijk... dat is ook een verklaring voor, voor haar succes. Ze wordt altijd onderschat. Ze, ze kan je zo aankijken. Want ik heb het dan in het kader van dit boek niet gesproken, maar in de periode dat ik correspondent was in Duitsland, heb ik natuurlijk meerdere keren met haar opgetrokken. Dus, maar ze kan je zo aankijken dat je denkt, die mevrouw heeft geen idee. Ik kan niet tot tien tellen. <gles> nee, echt. Ze heeft zo'n wezenloze blik. Ze uh, geeft een heel pragmatisch beeld. Heeft ze iets, ik vind het intrigerend, ik vind het ook een intrigerende vrouw, ja, daar krijg is, ik geen ja. hoogte van. Heeft ze iets van idealisme ooit, uh, tenminste een idee ooit te bergen, gebracht dat ze daarvoor staat? Bij wijze van spreken. Of? Nee, maar Merkel kan je absoluut geen idealist noemen. Ik, ik schrijf ook als, als pragmatisme een ideoloog was, dan was het die van Merkel. Het is... Het is niet toevallig dat ze in een, in een christelijke partij... actief is geworden. Ah, ze komt uit dominee, een dominees yeah. gezin. En het is, dat, dat is ook wel haar overtuiging. Maar Merkel is tegelijkertijd... ook iemand die zegt van ja... Uh, ik vind macht ook belangrijk. En wat zie je natuurlijk in, in de huidige... Uh, politieke samenleving? Ja. Christelijke partijen worden steeds kleiner. En dus zegt Merkel, zo'n partij moet je openstellen... voor ook mensen van andere geloven. Want je wilt een machtsfactor blijven. Dus... Mm. Echt een grote ideologie. Ja, ik heb haar er niet op kunnen betrappen. Nee. En ik denk dat niet de enige bent. Maar zelfs niet, wat je zou kunnen denken, ze komt uit de DDR is juist heel erg voor de ja, democratie. Democratie, ja, vrijheid, ja, ja natuurlijk. De, uiteraard dat zegt ze. Maar maar maar dat, de... Nee, maar dat, dat is natuurlijk ook wel echt waar. Dat zijn ook termen. Dat, in Duitsland hoor je nog altijd heel duidelijk of iemand uit, uit de DDR komt. Want die gebruiken die termen nog altijd met een soort. Respect en, en, en ze menen het ook echt. Het is niet iets wat je, hè, zoals in Nederland, hoor je dat op 4, 5 mei altijd weer die termen. Maar Oost-Duitsers, je ziet het nu ook bij die, bij die man die president is geworden. Die Gauk is ook een voormalige Oost-Duitser. Ook, ja, ook een dominee. Ook een dominee. Ja. Ja. Die kan dat ook nog. Het woord vrijheid heeft nog, dat betekent nog echt. Ja, ja. En dat, dat hoor je inderdaad bij Merkel ja, ook. Ja. Het woord mirakel slaat. Ik dacht, het zal wel slaan op het feit van, nou ja, als je haar ziet, denk je inderdaad, die kan niet tot tientallen. Ja, soms wel, maar soms denk je echt van, die ziet er niet heel intelligent uit. Ze kan niet heel goed speechen. Ze is nee, niet mooi. Ze ja. is niet Idealistisch. Nou ja, Waarom kan zij de machtigste vrouw ter de wereld worden? Ja, ik, ik, ik zei er al het een en ander over. Omdat ze ja. echt wat kan. Omdat ze wat in haar mars heeft. Uh, omdat ze vaak onderschat wordt. Uh, ze heeft haar uiterlijk natuurlijk wel noodgedwongen. Want dat was echt niet iets waar ze nou zelf bij stond. Dat vond ze eigenlijk allemaal onzin. Dat gezeur over dat uiterlijk. Maar goed, ze heeft wel ingezien. Dat je dat uh, natuurlijk op een gegeven moment, als je in die positie uh, zit. Dat je dat wel... Dat, dus je je moet de moet, dat je een keer naar de kapper moet. Dat je een kapsel moet hebben in plaats van haar, ze <laughs> ja. Zegt ze dat zelf? Dan ja, dat heeft ze zelf een keer gezegd. Maar moet, ze heeft ja. wel, dat intrigeert mij <laughs> mateloos, altijd hetzelfde jasje aan. Maar dan nou, iedere keer in een dat... andere kleur. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook een soort stijl. Oh. En als je erop gaat letten, die, die, die kleur die staat ook vaak voor iets. Hè. De, de G8-top in Heilingendam, dat moest een milieutop worden. Dat is een en dan loopt ze in een groen ah. Ja, Ja, het is echt... Ja, als je een merkel je bent, dan gaat je van alles opvallen. Ik heb bij de handen zo, hè? Zoals, ja, nee, het is, dit, dat, het is net een robot, hè? Het is echt, als je er ziet lopen ook, ze heeft iets heel erg robotterigs. Als er dan ook iemand, dan klapt ze zo de hand omhoog, dan denk je echt van... Dat is zwaaien. E ja, dat ja. Is ja, ja. Zo houdt, ze, ze noemt zichzelf ook een, een bewegingsidioot, hè? Maar wat was dan weer haar jeugdroom? Want zij wil altijd iets doen wat, dat, wat ze eigenlijk niet kan. Dus ze altijd iets hebben om Ze wilde kunstschaats te worden. Ja. <laughs> ja. Dat is niet gelukt. Dus, dat is niet gelukt, nee. nee want, maar ja, echt allemaal van die idiote dingen. Die ze, dat is ook iets wat heel veel mensen natuurlijk niet van Merkel weten. Eh, ik intussen wel. ze een enorm gevoel voor humor. Heeft. Ah, ja. ja, dat zou je ook niet denken. Nee. Want, ik bedoel, met, die, met die hangende mo mondhoeken denk je natuurlijk altijd van... kan ze lachen? Nou, ze kan lachen en ze kan bovendien ook heel goed mensen imiteren. Ja? Het feit dat ze Sarkozy en Berlusconi kan ze heel goed nadoen. Maar dat is, heb je verloren zeggen, is, Want ik ja, heb het nog nooit zeggen. Ja, Helaas, nee, Ja, nee. helaas. Nee, nee, nee, er nee. zijn heel veel mensen die dat nog nooit hebben gezien. Maar het gaat wel te kloppen. Snap je dat ze populair is? Ja, ik snap dat ze populair is. Wat, wat zij bijvoorbeeld. Uh, kijk, het gaat goed met Duitsland. Economisch en dat straalt gezien, op haar af. Dat straalt op haar af. Heel veel is, heeft ze natuurlijk te danken aan haar voorganger. Gerhard Schreuder heeft daar fundamenten zeker voor gelegd. Maar wat bij Merkel ook nog eens zo is. Ze heeft geen banden met bedrijfsleven. Er kleeft niets integer. aan Integer. Ze is integer. Toen de, de, de, die president Wolf kort geleden moest aftreden... omdat hij in een vorige functie ja. allerhande dingen had gedaan... Nou ja, het banden had met bedrijfsleven ja. die niet konden... was er een enquête in Duitsland... waaruit bleek dat zij de populairste politicus was. En waarom? Omdat ze niet die gratis mentaliteit heeft. Oké. Okay. Ja. ja. Zometeen, na het nieuws van half drie... praten we aan deze tafel met de SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en met kunstenaar Bernard Smilde. Eerst het nieuws en dat wordt gelezen door Gert Kluk. Radio 1: Het NOS-journaal. De PvdA is teleurgesteld dat de partij niet is uitgenodigd voor verder overleg over de bezuinigingen. Minister De Jager praat nu met de regeringspartijen en D66 GroenLinks en de ChristenUnie. PvdA-leider Samson benadrukte dat hij geen taboes heeft en dat de 3 norm in beeld mag komen. Een man die in juli in Utrecht tijdens een illegale straatrace iemand doodreed... is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. De auto van de man botste op de Cartesiusweg in Utrecht op een tegenligger. De passagier in die auto kwam om het leven. De man kreeg niet alleen 4 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Hij mag ook 5 jaar geen auto rijden. In Syrië geven de regering en de rebellen elkaar de schuld van een explosie... gisteren in een huizenblok in Hama, waarbij zeker 16 doden zijn gevallen... Volgens de regering ging een bom te vroeg af... toen opstandelingen bezig waren explosieven te maken. Syrische activisten zeggen dat de wijk in Hama... onophoudelijk werd beschoten door het Syrische leger. En dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Nou ja, die zit in Den Haag in de studio, maar dat hoort u thuis niet. Kunstenaar Bernard Smilde, Stef Bos en uh, journalist Margriet Bransma. U kunt reageren via Twitter, gebruikt u dan de hashtag DDD... of bezoek onze website ditistedag.nu. Goedemiddag, meneer van der Staaij. In Den Haag zit u. Ja, het debat uh, zou eerst uh, vanmiddag al beginnen, maar uh, nu vanavond om zes uur... En we hoorden net in nieuws de teleurstelling van Diederik Samsom. U werd ook niet in het rijtje genoemd. Hè? Bent u ook teleurgesteld? Nee, ik ben niet teleurgesteld. Uh, ik snap dat de dingen op dit moment zo lopen... dat men aan het kijken is hoe kunnen we hieruit komen? Hoe kunnen we voor 2013 met een plaatje komen... Uh, waarmee we naar buiten kunnen komen, waarmee duidelijk is dat we die 3%-norm gaan halen. En ik hoop van harte dat dat lukt, dat vind ik het uh, belangrijkste. Ja, maar u, u bent wel voor die 3%-norm, dus daar kan het probleem niet in zitten. Waarom zitten u niet bij het clubje? Ja, maar wij hebben A, geen bijzondere problemen. Ik, uh, we zijn wel um, uh, gepolst, om maar eens een gevleugeld woord te gebruiken. Je mag het ook sonderen noemen. Op oh. um, de achterbank. We contact gehad de... met uh, minister De Jager uh, gisteren als fractie. Wat is ons plaatje. En we kwamen er eigenlijk op uit dat voor ons geen echte problemen in ah, nee, beeld zijn. Dus, dus u bent gewoon geen probleem en u stemt gewoon in. Daar komt en het twee, wij hebben, we zijn ook niet nodig voor een meerderheid op dit moment. Dan moet je ook nuchter. Maar die uh, moet zo breed mogelijk zien. zijn. Maar u zegt eigenlijk: ik vind alles goed. Nee, dat is absoluut niet het geval. Oh. Uh, maar onze, onze punten zijn helder in beeld. En ik verwacht bij punten die wij eerder hebben ingebracht, uh, zoals bijvoorbeeld de halvering van de bezuiniging uh, passend onderwijs, die staat al ook in het katshuisakkoord. Uh, mm. Dus daar liggen de problemen ook niet. En punten van eigen bijdragen, GGZ, uh, verminderen, daar hebben we ons eerder ook al sterk voor gemaakt. Daar liggen ook al elkaar. Dus ik denk dat, in dat op punten die voor ons belangrijk zijn, daar verwacht ik geen probleem. Kijk, het wordt een ander verhaal, als hier een plaatje uit zou komen waarvan wij zeggen ja, maar dat levert voor ons grote problemen. Nee, maar dat verwacht u niet, begrijp ik. Als ik omlaat. heb geen enkele reden om dat, om dat te verwachten. Want kijk, dan wordt het natuurlijk een ander plaatje. Dat was net in het verleden uh, de term koendous deze dagen ook wel eens. Bij het overleg Wij ja. hebben uiteindelijk toen ook Koendous uh, gesteund, die missie. Um, we waren niet uh, uh, uh, over alle beperkingen die naar aanleiding van de wensen van GroenLinks en, en andere partijen naar voren kwamen even gelukkig. Nee. Nou, we konden er wel mee instemmen, maar er waren ook toen bij ons niet zozeer grote hobbels weg te nee, nemen. Nee, net als nu niet. Um, u bent altijd een beetje het staatsrecht uh, geweten van, uh, van de Tweede Kamer. Hoe vindt u uh, het proces zoals dat nu sinds de val van het kabinet uh, plaatsvindt? Met uh, heel veel overleg, de minister die kamertjes inschiet en uitschiet, allemaal fractievoorzitters... Voor ons wel wat onoverzichtelijk allemaal. Hoe, hoe kijkt u er tegenaan? Ik vind het ook een, een rommelig beeld. Uh, het was natuurlijk ook voor het eerst na een kabinetscrisis... dat de Kamer uitdrukkelijk het primaat opeiste. Van, uh, wij gaan het zelf doen. Hè. Dat kwam heel sterk vanuit de Kamer. Ook minister van Financiën. Houdt u maar een beetje gedijst. Wij hebben de regie. Maar ja, wie is dan degene die de regie heeft? Uh, het wordt wel wat onoverzichtelijk, rommelig. Dat komt ook omdat natuurlijk het reglement van orde van de Kamer gewijzigd is. Ja, de koningin heeft niet meer zo'n grote en rol. En dat hè? de rol van de koningin ingeperkt is. Maar het was ook heel leuk. Ik vond het wel grappig. Zag je dat de jager daar echt door de Kamertjes, door de krochten... op zoek <laughs> naar steun? Dat is toch democratie? Nou, je moet wel goed zoeken dan waar hij heen gaat. Ja, buiten, nou ja, ja. Dat ja. Ik ja. Soms, soms weet je waar hij zit. Maar hij bedoel. komt altijd weer naar buiten. Met allemaal van die mannen achter zich aan. Hoor. Het, <laughs> wordt, het wordt allemaal wat. Maar stel ook eens voor dat het ook gewoon kan gaan. Eh, dat eh, ofwel een minister van Financiën heel overzichtelijk. Eh, fractievoorzitters één voor één ontvangt. Gewoon heel duidelijk. met een duidelijk eh, schemaatje van dan praat ik met die. Die conclusies worden helder. de inbreng wordt helder naar buiten gebracht. Dat mis ik nu wel, zeg maar. Die duidelijke regie. Ja, die komt en, wel. Maar het is uh. toch ook een kwestie van onderhandelen, meneer Van der Staaij. Ze gaan nu toch ook niet gewoon alle kaarten op tafel leggen? Nou, maar daar zie je dus precies dat die reglement van ordewijziging niet helpt... om de transparantie te vergroten. Nee. In plaats van dat dingen nu op een andere plaats gebeuren... of het, het, het geheim uh, van het paleis van de koningin... worden nu zeg maar andere uh, kamers opgezocht om zaken te doen. En daar is helemaal niks mis mee. Ik heb juist altijd gezegd... ik denk dat je ook uh, over dit soort belangrijke zaken... ook informeel overleg met elkaar nodig hebt. Maar alleen als je deed voor een grotere transparantie... Uh, dan is die ver te zoeken. Ja. Oh, Magriet, oh. in jouw uh. tijd ging het heel anders. Toen jij in Den Haag rondliep, ja, toen ging het nog precies op de manier zoals de meneer van der Stijs ongeveer net beschrijft. Hè? Dan gingen ze om de beurt naar de, naar de koningin en dan stonden we dan bij het hek ja. te wachten in plaats van dat nu hè, dat gescheurd door de gangen van. Uh, maar van dit is de toch veel leuker? Ja, ik vind dit. Spannender om te zien en nog mee te maken. Want, die die, die, die tafereelen bij het hek ja, die kon je uittekenen. En dan kwam er weer een, een fractievoorzitter naar buiten. En met, met drie niks-zeggende zinnen. Dan nee. kwam de, de, de volgende chaise te En lang. nu is de vraag: met wie zit hij op welke kant? Ja, het is, nou, het, met z'n allen erachteraan. Ja, als ik los uit de crisis dan weet ik ook nog wel wat veranderen. Ja, okay. ja, de doors, ja, doors, Maar meneer Van der Staaij, als, nou, als nou aan het eind van de dag blijkt dat het dan toch gelukt is. Dat het minister De jaren toch lukt om die begroting voor 2013 rond te krijgen. Is het dan niet toch de moeite waard geweest? Absoluut. Maar uh, kijk, daar moet de inzet natuurlijk sowieso op gericht zijn. Hè. En, en, en, vroeg mij naar het proces, nou dan is dat mijn reactie. Maar kijk, het product, wat komt er vandaag uit? Waar gaan we voor? Uh, dan denk ik, ik ben heel blij als wij vandaag... Met een eindresultaat komen waar die 3%-norm voor 2013 gaat. Ja, en gelo en u, gelooft u dat dat gaat gebeuren? Wat denkt u? Ik hoop erop. En uh, kijk, ik weet niet hoe gedetailleerd dat het, dat het, uh, dat het is. Uh, uh, hoe meer op hoofdlijnen, hoe makkelijker het zal zijn om ook brede overeenstemming te krijgen. Hm. Uh, dat scheelt natuurlijk wel een heleboel. En bovendien, het gaat er over heel veel, uh, maar het gaat ook maar alleen over financieel beleid. Dus ik bedoel, er zijn ook heel wat um, hete aardappels... die niet besproken hoeven te worden. Ik bedoel, ik zou zo'n... Um Kunduz-constructie nog niet graag een vredesplan voor Israël zien presenteren. We nee, nee, nee. had het minder vertrouwen da in. Da daar gaat het niet over. Even nee. over uw eigen partij en uw eigen positie. U had de afgelopen tijd dat het kabinet zat... hadden wij de indruk een behoorlijk comfortabele positie... omdat men u ook gewoon nodig had. Er gingen verhalen over dat u op de achterbank zat bij premier Rutte... en ook nog wel eens elkaar sprak op andere momenten. Wat is daar nou van waar? Nou, wat van waren is, is toen uh, lopende die katshuisonderhandelingen... heb ik een keer in het debat gezegd, toen na het afsplitsen van Brinkman... er zijn geen bijzondere contacten met de onderhandelaars op dit moment. Dat klopte ook. Uh, later was het zo, toen de berichten uitlekten in de media over uh, uh, normenbezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Toen heb ik zelf aan de bel getrokken uh, bij de premier... en gezegd van, ja, wacht even, als dit inderdaad het verhaal uh, wordt... Uh, en je kijkt straks de kant van de SGP op... dan wordt dat voor ons wel heel lastig. Hm. Uh, en ik was zelf wat beducht dat op een gegeven moment... de situatie zou ontstaan dat uh, iets tussen partijen... helemaal uitonderhandeld uh, zou zijn. Dat het dan een beetje slikken of stikken zou zijn. En dat iedereen dan naar de SGP zou kijken. Ja, van, ja, dat... uh, Wacht even, in het algemeen belang, uh, willen jullie... Toch wel even dit allemaal voor je rekening nemen. Dus toen Dan... heeft u hem gebeld? Ja, en toen zei de premier: van ja, uh, je moet dat wel natuurlijk in een totaalplaatje zien. Uh, en uh, nou, toen zijn we daar verder over door gaan praten. Dat leidde ertoe dat ik uiteindelijk ook toen ben uitgenodigd om met onderhandelaars daarover in gesprek te gaan. Maar waarom eerst op die achterbank? Ja, dat is simpelweg omdat je uh, uh, met een auto ergens naartoe moet gaan... als je met anderen <lacht> wil praten. Ja, maar we hoeven er niet tegelijkertijd in dezelfde auto te zitten? Rutte ging toch steeds op de fiets? <lacht> ja, toen niet. Ja, dit, dit, dat, dat, eerlijk gezegd, ik heb in die nee, tijd... Nee, we raken nu tevoren... de kern, meneer Van der Staan. <lacht> nee, nee. Nou willen we het weten ook. Werkelijk, ik heb over allerlei dingen nagedacht uh, in die tijd. Vooral heel veel over de inhoud. Um, maar over dit soort ondergeschikte punten van hoe ga je er nou heen? Of maar, met... maar ik ben toch benieuwd, wie bedacht dat? Je ziet me op de achterbank van de auto... Nee, ik heb dat niet in ieder geval was u zelf u net, bedacht. Maar wa was u op uw <laughs> achterbank, om, bent u in het katshuis geweest? Niet in het katshuis. Dat lijkt me trouwens wel interessant om ik een heb dat katshuis rond te kijken. Nou ja, Zoals we ook maar moeten waar, stellen voor het publiek. Ja, waar, ja, ja. Waar, waar vond dat gesprek dan plaats? We hebben gesproken op het ministerie van Elie. Economische zaken is oh, dat, ja. Ik dacht, Elie, wie is dat nou weer? Ja. En, en heeft ja, u zei van, nou, ik, ik zag aankomen dat die ontwikkelingssamenwerking... dat gaat de verkeerde kant op, daar moet ik ingrijpen. Uh, dat heeft u neem ik aan besproken. Waren er nog andere punten waarvan u gezegd heeft, nou dat niet? Daar kan ik echt niet mee nou, Het punt was toen, uh, dat hebben we ook nadrukkelijk over gesproken... ik zit hier niet om een handtekening te geven... onder een onderhandelaarsakkoord van andere partijen... of onder een plaatje van andere partijen. Het is, het is en blijft hun akkoord. Maar het is wel goed om te weten, als er maar een krappe meerderheid is voor de um, coalitie plus de gedoogpartner, om te weten of we voor een partij als de SGP... die tot nu toe zich het meest welwillend had opgesteld tegenover de coalitie... of daar onoverkomelijke ja. punten in zitten waarvan we zeggen... ja, maar als dat gebeurt, dan laten we echt onze constructieve wat, houding varen. wat was het naast de ontwikkelingssamenwerking? Nou, ontwikkelingssamenwerking was echt het belangrijkste punt... waarvan wij zeiden, als het echt zomaar een koude uh, bezuiniging wordt... op ontwikkelingssamenwerking, uh, omdat nou eenmaal partijen hebben uh, geroepen... daar kunnen miljarden vandaan, dan hebben wij daar een groot probleem... Mee. Dat was de afgelopen tijd bij de katshuisonderhandelingen. Daarvoor had u ook al regelmatig contact. En dat was ook altijd een beetje schimmig. Dan zei u weer, ja, we hebben elkaar ontmoet... en we weten van elkaar wat we aan elkaar hebben en zo. Kunt u nu eens aangeven wat u heeft binnengesleept in die tijd? Nee, dat, wat we hebben binnengesleept uh, is uiteindelijk vaak in wetsvoorstellen... die aan de orde waren, ook gewoon naar buiten gekomen. Hè? Neem nou zo'n punt als het, uh, het kindgebonden budget. Dat daar een, een soort uh, breekpunt zou zijn... dat grotere gezinnen dat niet meer zouden krijgen boven de twee kinderen. Daarvan hebben we ook gezegd, dat vinden wij dat je dat niet kan verkopen. Ja. Uh, en daar was van tevoren contact over. Maar ik een bedoel abonnement. En dat is later toen ook uh, zo uitgekomen. Maar ik bedoel eigenlijk meer andere punten van, van, van uh, medisch-ethische aard. Of van de koopstondag. Er werd ineens gezegd, van, dat doet de VVD allemaal niet voor de SGP. Op dat vlak, wat heeft u daar uh, gescoord? Nou ja, Zo'n punt als, de, als dat de koopzondag, dat dat uiteindelijk niet is uh, doorgegaan, uh, het plan wat er toen lag, uh, dat was onder andere omdat er natuurlijk ook partijen uh, zoals de VVD en de PVV hebben gezegd, uh, wij zijn bereid om dit punt nu te laten zitten. Ja, dat was wel een vraag op verzoek van u. Dat was een schuin oog naar de SGP, zoals schuinoog. Okay. Ja. Is, is, ja. Ja. Ja. Maar, maar dat, kwam, ja, dat was natuurlijk in de beginfase, moet moeten we even niet vergeten, er zijn natuurlijk verschillende fase ook weer in die afgelopen periode, toen waren wij als SGP ook vaak helemaal niet nodig voor die meerderheid, nog in de Tweede Kamer, nog in de Eerste Kamer. Hmm. Wordt dat beeld dat overdreven? Nou, het, is, het, is, het, het wordt soms inderdaad overdreven uh, als het gaat om uh, het, het, het, het, de totaal invloed. Aan de andere kant, het is ook wel zo uh, dat er ook dingen worden gesuggereerd die ook niet kloppen. Als het gaat om wij hebben beloofd van, ja, daar en daar en daar en daar zijn wij allemaal. Zullen wij braaf zonder morgen voorstemmen als jullie dit en dat doen? Zo ging het niet. Het maar... was meer van. We weten, de partijen weten, dat wij eh, ook vinden... dat er echt iets moet gebeuren met die overheidsfinanciën. Dat wij dus ook ervoor zijn eh, om, eh, om, om, eh, om zoveel mogelijk eh, maatregelen te nemen. Dat je niet te makkelijk allemaal maar boe en ho moet roepen. Eh, kijk hoeveel je je verantwoordelijkheid kan nemen. Dat was onze inzet. En we hebben ook altijd nooit een geheim van gemaakt. En dat heb ik ook in het openbaar altijd gezegd. Ja, voor die constructieve houding eh, van de SGP eh, is het wel essentieel... dat we dan op punten die voor ons ook heel gevoelig zijn... Aha. niet achteruit gaan. Ja. Uh, nee. Stap achteruit zetten. Hè, op koopzondag, op medisch-ethisch gebied. De wet, de wet op de godslastering? Uh, de VVD had een de... wetsvoorstel ingediend samen met anderen. Haalden ze ineens de handtekening weg? Nee, dat zijn punten waarvan wij in ieder geval ook altijd hebben gezegd dat zijn van ons hele gevoelige punten. Uh, en daar en... is naar geluisterd, dus? En wij hebben uh, gemerkt dat men ook wel begrip had voor die opstelling van de SGP. Die zegt, zijn dat inderdaad nou urgente punten die nu verandering behoeven... Uh, van, vanuit de visie van andere partijen? Uh, die er eigenlijk wel vinden, we kunnen af, Maar moet je dat echt nu zo nodig uh, uh, regelen? Uh, of zeg je van ja, we kunnen daar best wat, wat voorzichtig mee omgaan. Een partij die je regelmatig de, de, de hand reikt... die ga je ook niet maar, noodloos tegen de schenen schoppen. Hoe kijkt u nou terug op die tijd? Was dat heel fijn? Nou, het was, het was een boeiende tijd. Het was een boeiende... En kijk, als het, het waard, er lagen uh, natuurlijk voor ons ook meer uh, mogelijkheden... om een goede invloed ja. uit te oefenen dan in andere perioden. Dus dat moet u betreuren dat dat voorbij is. Het lijkt me namelijk een vrij comfortabele positie als partij. Nou, dat was, dat was aan de ene kant natuurlijk... Uh, was dat, uh, was dat een, een, een, een comfortabele positie... in de zin van dat je ook eens dingen uh, makkelijker voor elkaar kon, ja, het was kon krijgen. Ja, dat is ook eens een keer prettig, toch? Aan de andere kant uh, is natuurlijk, moet je het ook weer niet helemaal... Zwart-wit tegenover elkaar stellen van uh, dat werd ook wel eens gedaan als je nu bij wijze van spreken een uh, amendement erheen kreeg um, uh, voor een versterking van de palliatieve zorg, werd dat toegeschreven aan je bijzondere positie, terwijl we drie jaar eerder ook zoiets voor elkaar konden krijgen. Dus uiteindelijk um, blijft het wel dat je uh, dat voor ons ook de kracht is. Kom altijd met een goed verhaal, met heldere argumenten en probeer van daaruit ook anderen te overtuigen. Stef, voor de pauze uh, spraken wij over machtspolitici en integere politici. AR was nog net integer, CDA was macht. Was het van de staai op die schaal, als je het zo hoort? Uh, ja, ik ken, uh, ik, ik ken de achtergrond van de SGP tamelijk goed, komende uit Veenendaal, waar de, boek, de bond tegen het vloeken altijd was gevestigd. Dus wat betreft godslastering waren wij in Veenendaal natuurlijk aan de goede kant. Wat dat was dat trouwens wel een correctie. Jij zei dat Elie een profeet was, maar dat was een hoge priester, wordt op Twitter uh, terecht vermeld, volgens mij. <tied> Ja daar, je, daar niet, ja, daar ga ik al. Ja, ik bedoel, bijbelvastheid uh, bijbel is, is mij niet aan te reken. Precies. Elia, maar weet je wel wat het is de interessant de is de als ik meneer van der Stage zou hoor? Uh, dat is natuurlijk ook de taak van een politicus. Ik zit naar te luisteren en ik probeer op een gegeven moment te analyseren... Zo van wat, wat wordt er nou precies gezegd? Want ik begrijp ook, die zijn heel pragmatisch bezig. En het is interessant om Margriet daarvoor te horen... in een analyse over Merkel, waarbij ik van het begin tot het einde een heel duidelijk beeld krijgen, opeens van een politicus. Dus het is voor een politicus, en dat vind ik ook, dat is het jammeren denk ik soms... niet meer in deze tijd mogelijk om dingen uh, uh, heel duidelijk en, en fris en proper te zeggen... omdat je gelijk een hele rel krijgt. Ja. Hm. Maar mijn vraag was, is hij nou een machtspoliticus of, of zit hij nog net aan de goede kant? Ik denk niet dat het een machtspoliticus is, nee. Maar meneer van der Staaij, maar helder en proper moet u praten... Ja, dat is absoluut mijn uh, poging. Oké. Okay. Ja. Nee, maar wat ik, wel, wat ik wel aangenaam vind, en wat ik bij het CDA veel minder vond de laatste jaren... en dat is toch de hoek waar ik in grootgebracht ben... is bijvoorbeeld een houding ten aanzien van ontwikkelingshulp. Ik vind dat je als je christelijke politiek bedrijft... dat absoluut niet kunt maken om zo zoiets te laten vallen. En dat gaat en, en uh, van Leeuwen vroeger van de AR... was daar heel duidelijk over dat soort dingen. Dat vind ik soms kwalijk. Ik vind idealisme in de politiek verschrikkelijk belangrijk, echt. <laughs> I remember way back, way back when I said I never want to see your face again Cause you are loving, yes, you're loving somebody else And I knew, oh yes, I knew I could control myself Back into my life again And so I put on a face just like your friends But I think you know, oh yes you know what's going on Cause the feelings of me, oh yes in me, are burning strong I'm standing upright on my own You used to call me up from time to time And it would be so of me not to cross the line The words of love lay on our lips just like a curse And I knew, oh yes, I knew the dolly be You get, you get your kicks from playing, and the less you give, the more I want. So foolishly, But I... Met Stepping Stone. Wij gaan uh, praten met kunstenaar Bernhard Schmilde. Die is net terug uit Londen. Daar heb je geëxposeerd met je werk Cumulus. Ja, uh, eigenlijk het werk heet Nimbus. Maar uh, dat vond ik een mooiere titel. En, en uh, Cumulus was eigenlijk de, de presentatie die ik heb gehouden in Hotel Maria Kapel. Eenmalig met het publiek. Oké. Okay. Wat heb je precies gemaakt? Leg het één keer uit als je wil. Ja, ik heb dus uh, geprobeerd een beeld van een wolk te maken in een ruimte. En uh, dat heb ik eerst in een, uh, een tijd geleden in een andere ruimte al gedaan, een miniatuurruimte. Maar kijken... leg, leg ons uit hoe je dat doet. Hoe maak je een wolk in een ruimte? Nou, ik heb het, ik heb het geprobeerd met een, uh, in dit geval met een rookmachine, met vocht. En uh, kou hielp daar ook bij om de wolk bij elkaar te houden, te positioneren. Maar het gaat echt om dat korte moment dat die wolk er eventjes is en uh, ja, dan valt het toch uit elkaar. Ja, maar wacht even, je hebt uh, een wolk, dat, die, dat kan je nog maken met een rookmachine... maar als ik een rookmachine aanzet en er komt rook uit, gaat het alle kanten op... dan komt er geen wolk. Nee, het is uh, heel, veel, heel veel testen zitten eraan vooraf. Dus uh, een, een set bouwen en uh, dan gewoon nagaan kijken, informatie vragen... Hoe, maak ik, hoe kan ik een wolk maken? En dan moet je, je met bloemengieters maken. door de ruimte lopen... dan moet je een bepaalde vochtigheidsgraad creëren... Ja, ik heb de ruimte vochtig gemaakt. En als, ja, als het goed vochtig is en je bouwt als het ware een nevel op... dan stoot die rook er tegenaan. De vocht uh, bindt zich eraan vast. Ik weet niet of dat wetenschappelijk echt zo ook is. Maar zo, uh, zo leek het in ieder geval. Daardoor wordt die wolk ook zwaarder. En zie je ook nou, onderaan die wolk hangen van die slierten... net als bij een regenwolk... Um, daar wordt het, word het gebonden en uh, ja, blijft het even hangen. Maar als ik dan nou in, in die Saatchi Gallery, waar jij, jouw werk nu staat... als ik daar kom, zie ik dan die wolk? Of zie ik een foto ervan? Of wat dat zie ik? Ja, het werk is een foto van, van de wolk. Ja. Dus van die, uh, het is van niet die zo, situatie. Die machine maakt niet steeds opnieuw een wolk... Maar als ik dus even blijf wachten dat ik hem nog even kan zien. Ik heb, heb honderden foto's gemaakt en ik heb één foto geselecteerd. Het gaat eigenlijk om het document van iets van, eigenlijk van de gebeurtenis die daar was op die specifieke locatie. Ah, ja. Voordat mensen het allemaal thuis gaan proberen... je hebt maar 10 seconden een wolk, hè? Ongeveer. Nog wel korter soms. <laughs> nog korter? Ja, ja. Maar dat is een eindeloos geprut geweest voordat jij dacht... ik heb een wolk. Dat ook. En ik wil ook een iconisch beeld hebben van een wolk. Dus Dan moet nog een, een mooie wolk zijn. Ja, dat ook. En um, als het op een gegeven moment helemaal vol is... de ruimte met rook, moet die leeg, moet je wachten. Dus helemaal weer helder zijn voordat je een nieuwe poging kan doen. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Um, ik heb, denk ik drie of vier dagen in een kapel gewerkt. En daarvoor, ik ken het proces al omdat ik het ergens anders heb geprobeerd... in een miniatuurruimte. Maar het, het te proberen met de middelen die ik had in een echte ruimte... dat was even ja. een uitdaging. Je had natuurlijk ook gewoon buiten een foto van de wolk kunnen Want <laughs> die waren er al. Je kan photoshoppen tegenwoordig. Dat doe je gewoon in een kamer. Nee, het fysieke aspect is toch wel heel belangrijk voor mij ook als maken Om daadwerkelijk dan uh, een wolk te maken. En door het naar binnen te halen... een natuurlijke situatie... Um, dat maakt het vervreemd. En dat maakt het ook dat het een dreigende situatie is. Kan zijn. Ja. Waarom wil iemand een wolk maken? Waarom? Ja, misschien omdat het ongrijpbaar is omdat je geen controle over hebt. Ja, dan die je hebt een idee en je wil, ja, je wil kijken of het mogelijk is tegen die grenzen aan ook. Ja, je hebt ook al eens een bliksem nee, een uh, regenboog gemaakt. Ja, ik heb niet een regenboog gemaakt, ik heb een regenboog gebruikt door middel, uh, door middel van een prisma. Ja. En dan eigenlijk de regenboog te projecteren op weer een andere. Uh, of een ander beeld. Maar is, is zijn natuurverschijnselen jouw specialiteit? Krijgen we ook nog een bliksemschicht of een sneeuwbui? Tsunami? Nee, nee dat niet. Nee, ik denk dat dat... Uh, nee, ik ben niet zozeer... Het is niet mijn uitgangspunt, in, uh, een natuursituatie, nee. Dat is nu toevallig een keer zo? Ja, ik... Ik, um, ik vind... Ja, het beeld, de beelden spreken me aan... Net zoals vroeger uh, de wolken, zoals die gebruikt zijn... in oude schilderkunst, maar ook de... de Regenbogen, het romantische daarvan. Het idee wat erbij hoort als een soort van ideaalbeeld. Ook wat het betekent. Een, een, een, ja, een regenboog zou je ook kunnen zien als een belofte. Of als een volmaaktheid. Nou, Ik heb een regenboog geprojecteerd over een beeld. hij maar wel omgedraaid. Dus ja. wat betekent een regenboog op de kop dan? Eigenlijk bevraag het, je dan een ideale wat situatie. Wat was het beeld waarop je het hebt geprojecteerd. Op een, uh, eigenlijk een best wel nostalgische uh, fotobehang van, een, uh, van een, ja, een landschap uit de Dolomieten. Ja. Dus eigenlijk een... Ja, een paradijselijk of een voorstelling van een ideaal uh, een beeld uit de jaren zeventig bijna. Toen werd ze veel gebruikt. En Foto de fotobahang refereert dan ook weer aan een ruimte. En... Je bent aangekocht op een hele prestigieuze galerie hè, in Londen, Saatchi Gallery. Ja. Hoe is dat als je dat hoort? Ja, fantastisch. Ja. Ja. Kijkt helemaal blij ook nu. <laughs> ja, dat had ik totaal niet verwacht. Um, ik heb dit werk gemaakt. Ik ben naar het Almaria gegaan en heb gevraagd of ik de ruimte mocht gebruiken, omdat ik dit idee had. En um, daarna um, is het op het internet terechtgekomen. En is het heel snel gegaan. Ik heb gehoord dat je me 1250 euro hebt gevraagd. Nou... Dat is heel dom als je <laughs> daar exposeert. Nee, um, er zijn, dat hangt van de maat van de foto af natuurlijk. Kijk, je kunt aan bepaalde maten... Uh, van werk hangt gewoon een, een, een prijskaart, Het hangt ook af hoe, hoe bekend je bent. Dus je kunt dan niet zeggen, nou ja, doe me maar 10.000 euro voor, voor een foto van dit formaat. Dat, dat werkt dan niet, tenzij je natuurlijk... Zelfs niet als je op zo'n prestigieuze plek hangt? Nou weet ik ik hing er toen nog niet. Zij hebben natuurlijk eerst gevraagd, van, ja, we zijn He. geïnteresseerd in je maar beeld. Maar nu hangt wel? En, ja, misschien nou... nu, na mate van tijd. Dat het... Dus als wij nog iets <coughs> willen kopen, van jou, dan moeten we dus nu zijn. Ja. Ja. <laughs> Moeten we nu even onderhandelen? Kijk, ik zit heel erg met Stef Bossen in mijn nek. Is het wel integer wat ik allemaal zei net over geld verdienen via zo'n foto? Uh, ik ben getrouwd met een beeldend kunstenaar. En voor mij is het een volstrekt. Uh, uh, maar dat zul je ook wel onderkennen. Het is een hele rare wereld. Want vanaf de jaren zestig is er op een gegeven moment is kunst investering geworden. En dat is, uh, dat is een verschrikkelijk ding ja, geweest. Ja. Ja. Er zijn een paar mensen in New York die zijn, met, uh, die zijn kunstwerken van Lichtenstein en zo op gaan kopen om de prijs hoger te maken. Aandelen gedoe. Ja, ja. En ik ben een kunstliefhebber. Niet jouw wereld. Mij interesseert het geen bal waar het hangt, moet ik eerlijk zeggen. Maar wij gaan ook naar kunst, namelijk naar gedichten. De dichter bij de dag. Vandaag Frits Kriens. Frits, goedemiddag. Goedemiddag. We weten niet hoeveel jij betaald krijgt, maar we horen, <laughs> graag, even jouw, we horen graag jouw gedicht. Het heet beeld. Beeld. Er zou geen grote kunst zijn zonder ouders. Ze zijn vaak licht een voorbeeld, soms een last, maar kijken altijd mee over uw schouders. Zo heeft Sterfbos, de muzikale gast, in veel van wat hij schrijven wil of zingen, het voorbeeld van zijn vader als houvast. En wie, heel breed, de politieken gingen, waar excusez-le-mo, flink wordt geklunst, ervaren hoe het ouderhuis kan wringen. Al moet u ook. Belast uw rol vertolken, het leven blijft in goddelijke gunst. Beleef het als geschenk unieke kunst, loop met uw hoofd in de projectiewolken. Frits Kriens, stadsdichter gemeente Leudal. Dankjewel Frits. Je gedicht is na te lezen op de website. Dit is de Dag.nu. We gaan onze gasten bedanken. Kees van der Staaij is alweer aan het werk. Kunstenaar Bernhard Smilde op onze site. Dit is de Dag.nu is de foto waar het allemaal over ging te zien. Stef Bos, we spraken met jou over het boek Door de Ogen van Mijn Vader. En Margriet Bransma, met haar spraken we over het boek Het Mirakel Merkel. Straks een reportage over waarom Italië geen Griekenland is. Na drie uur. Graag tot zo.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 De kans dat dat weer fout gaat lijkt mij redelijk reëel. Kan iedereen die een mooi plan indient subsidie krijgen? Ik denk dat de cultuur van fraude en onregelmatighedenbestrijding in veel subsidiepraktijken niet leeft. Argos over weinig controle op veel subsidie. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.